Zo dadelijk kunt u luisteren naar het eerste deel van Wie heeft Jesse Davis vermoord? Een radiotriller geschreven door Jan van den Wegen in opdracht van de BRT, geregisseerd door Michel de Sutter. Dit luisterspel werd in 1978 uitgezonden in 25 afleveringen en tot 10 delen gemonteerd door Ronnie Delwisch in 2003. In de belangrijkste rollen hoort u de stemmen van Janine Schevernels, Emmy Neemans, Chef Burum, Jackie Morel, Hugo Prinsen, Arnold Willems, Walter Cornelis, Hilde Sacré, Alex Vilquet, Joris Colet, Maurits Goosens, Robert van der Veke, Denise De Weert, Anton Kogen, Jos Simons, Jo Krap, Marcel Hendricks en vele anderen. <tied> Isabel? Nee, Jesse. Al oh, heerlijk na zo'n sneekhete dag. Oh, wat een roetje. Ah, kom nou, Jesse. Die twee tochtels zullen wel geen kou vatten. Lekker knuffelen en rollenbollen. Hè? Kijk zelf maar. Nee, Roy. Niet achterom kijken. De ja. chauffeur mag niet achterom kijken. Ja. Nee, dat is niet ver, Roy. Nee, ik heb er niks anders om handen, jongens. Jesse, maak het me heus niet lastig. Uh. Rij niet zo verdomd roekeloos met zo'n stok oude flavor. Straks komen we nog in de sloot terecht. Zwerg jij maar, je hebt je handen vol met Isabel. <laughs> Ralph heeft gelijk, Roy. Je rijdt veel te snel. Het is stikdonker buiten. Hé, hey, hey, ben jij van het bank Jesse. Die trouwe primo van mij, die kent zelf elke bocht, elke boom. hoe sterk zijn zo'n oude wagens. Zou daar nog open zijn? Hoe laat is het? Wacht even, elf. Hedley -Steven, die sluit pas om twee uur s ochtends. Morgen keer je dus terug naar New York. Ja, en maandag weer naar kantoor. Oh, maar het was een mooie vakantie. Zeg, mag je dus komen opzoeken in New York? En waarom niet? En waarom hou je dan altijd zo de boot af? Hè? Kijk eens is het eens een Rolf. Die doen je schieten aardig met elkaar op, hè? Ach, ga maar leut heb. Hoor maar, ja. En ik dacht dat grietjes in New York vlotten waren. Nee, nee, hoor. Ja, af. Nou, hier... In de Castle Mountains. Een enig mooie streek, Roy. Jammer dat die... Wat, uh, wat bedoel je? Die, die vreselijke dingen. Oh, die maniaken. Compleet met shocken natuurlijk. Maar ze maken hem wel onschadelijk. Ah, hij heeft al drie vrouwen vermoord. Ja, ja. Verkracht en gewurgd, meisje. Nou. Oh, ja. weer zo'n belazende pleurispatser uit Vietnam zeker. Zo'n glazige griezel met frontkolder. Mama durfde de jongste dagen het hotel haast niet meer verlaten. Vanavond nog, zei ze ik tegen mij. Als ik erbij me... ben, liefje, hoef je heus niet bang te zijn. Oh, oh. Ik ben niet bang, Roy. Nee. Ah, kom nou, kom. Laten we over iets anders praten. Hé, hey, wat krijgen we nou? De werken van de duisternis, puntje, puntje, puntje, Romeinen 13, vers 12. Nee, Roy. Dat klassieke smoesje kennen we al, hoor. Oh, kun jij nog praten, schat? Oersterk zijn die oude wagens. Ja. En hey, verdomme. Die wagen gaat me toch niet in de steek laten. Hou er mee op, hè? Geen podem. Verdomme, nee, zeg. Wat is dat nou? Oh. Oh. Nee, hij doet het niet meer af. Echt? Motorpech? Ja, verdomme, ja. Ach, wat sneu. Ja, fraai. Tot aan onze nek in de puree, jongens. lach me de darmen jai. uit mijn lijf. Schat, scheelt er aan? Dat weet ik veel. Verstopte benzineleiding, geloof ik. De mot zit erin. Schoppen we in de prak, broeder. Daar schieten we niks mee op, jongens. Wat nu? Surprise party. Iedereen uitstappen. Dames en heren, bewonder het unieke landschap. Hou oh, op, bro. Ja. En iedereen zich lekker uitsloven op die oersterke, onverwoestbare kar van Roy te fixen. Oh. Ja. En vooruit, hollop, Ik vind het helemaal niet leuk, oh. Jij hebt geen zin voor humor. Even uit, dan maar. Kom, ik kom, ja. jongens bro. Oh, gosh, wat is het zwoel buiten. Een stik donker, ja. Een griezelige eenzaam. Waar zijn we hier? Markenrood. Hedlie's Tavern ligt uh, zowat een mijl verderop. Ja, ik blijf hier in geen geval langs de kant van de weg staan. Je kunt naar Hetlys Tavern lopen. Het is maar een kippentochtje. Oké, okay, Roy. We zullen daar op jou wachten. Misschien wil jij mijn gezelschap houden, Jessie. Ik? Hm? Nee, Roy. Ik ga mee met Isabel en Ralph. Mooi. Nou, we krijgen wel alleen weer op gang. Vooruit, meisjes. Sterkte, oude jongen. Zo de miet erop, jij. Hé, hey, Roy. Kijk uit je doppen. Laat je niet verrassen door die zwerver. Vervelende bof komt. En uitgerekend de laatste avond van Jesse. Verdamme! We hadden hem niet alleen mogen laten. Waarom bleef jij dan niet bij Roy gaan, Alleen? Nee. Zou het nog ver zijn? Een halve mijl, schat ik. Ik had bij mama in het hotel moeten blijven. Maar Roy drong zo aan. Stil eens. Wat? Och, je doet me schrikken. Horen jullie dat niet? Een auto die achterop komt. Zou dat Roy al kunnen zijn? Als het een verstopte benzineleiding was, zeker niet. Goedenavond, lui. Kan ik jullie opwikken? Nee, dank u beleefd. Oh, maar ik bedoel, een lift geven. Rij maar door. We redden ons wel. Echt niet. Vriendelijk van u, meneer, maar uh, we lopen liever. Oké, okay, jullie moeten het zelf weten. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Zo'n gladakker. Goedenavond, lui. Kan ik jullie opieken? Hij zag er keurig uit, Ralph. Al Capone zag er ook keurig uit. Misschien was het een maniak. Maar zwijg toch. <laughs> Zwarte boek, donker haar, dito snor. Met zo, ik kan met je doen wat ik wil, lach. Helemaal jouw typische Isabel. Och, een pest bestje dat ben je. Toen nou, Ralph. Plaag haar niet. We zijn er bijna. Ik trakteer. We maken er een knalavondje van. De zaak is nog open. Maar het ziet er wel een dode boel uit. Dan brengen we zelf wat leven in de brouwerij. <laughs> ja, jee, ik voel me heus als een pascha. Zo met twee moordgrieten erbij. Oh, jij vleier. Hé, <laughs> hey, kijk daar. Wat? Die zwarte Piek van daarnet. Hij staat op het parkeerterrein. Ach, Isabel. Ja, maar je zei het toch zelf. Ik maakte een geintje. En vooruit naar binnen, dames, ik heb er dorst van gekregen. My place to in die hoek daar. Daar is het gezelliger. Ah, het is hier koeler dan buiten. Leuke tent, hè? Mm. Ja, maar geen kat. Waar blijven al die lui? Allemaal bang voor die... Herbegin niet, Ralf. Oh. Zou het nooit meer doen, Manny. Malle jongen. Wat mag ik jullie aanbieden? Cola'tje voor mij. Een campari americano. It makes you see red. <laughs> There is no comparison. Avondlui. Een cola, een americano en voor mij een gaston de Lagrange. Heb je dat? Zeker, meneer. Dadelijk. Cigarette? De nul? Nee, dank je. Nee. Zeg... Nee. Hebben jullie het Salute al gezien? Nee, nee. Met Olivier, Lawrence Olivier. Oh, en Michael K, machtige triller. Hitchcock? Nee, Joseph Mankiewicz. Alsjeblieft. Zo, meneer. Proost, meisjes. Proost, Mmm, Lekker. Wel, honnepond, denk jij niet? Kijk eens wie daar aan de baar zit. Wie? De man van de zwarte boek. Oh, de maniak. Hij zit al de hele tijd naar ons te gluren. Jij ziet spoken niet zo wel. En je bederft de stemming. Laat die knurft gezapig zijn splitje opleveren. Prozie. Uh, zeg, zou Roy de Plymouth alleen kunnen fixen? Roy is een handige bliksem. Ik geloof dat ik maar naar het hotel terugloop. Waar? Wat? Waarom? Oh, uh, nee, je stoort ons helemaal niet, Jassie. Ben jij op je hoofd gevallen, meisje? Mama zit daar in haar eentje de koffers te pakken. Nee, nee, ik geloof dat ik maar ga... Helemaal alleen? Langs die akelige eenzame weg? Nee, dat mag je niet doen. Isabel dus heeft gelijk, Jassie. Wacht nog even, hè. Roy zal nu wel vlug weer komen opdagen. Nee, tot kijk, jongens. Blijf zitten. Ik laat je niet alleen. Ben je dan niet bang? Oh, ik heb uit judo geleerd. Het is niet ver. En Roy staat daar nog altijd langs de weg. Oh, je bent naar hem toe? Nee, ik ga naar het hotel. Je bent gek, Jessie. Knettergek. Nou, dag dan, Jessie. Tot volgend jaar misschien? Ja, dag. Dan gaan we bij. Tot ziens dan. Hij blijft weer, Ronnepod. En Jesse ja, weet wel wat ze doet. Hoe laat is het nu al? Half twaalf. God, waar blijft Roy toch? Denk liever aan ons, liefje. Er ziet er bijzonder aardig uit vanavond. Hm? Zeg, willen we nog maar eens? Maar je luistert niet eens. Hij is ook weg, Ralf. Wie? De man van de zwarte boeik. Hij zit niet meer aan de baar. Heb jij hem zien weggaan? Ik nee. Ik zit jou de hele tijd met mijn ogen op te smikkelen en jij zit maar. Ik ben bang, Ralf. Ik ben werkelijk bang. Ik heb het voorgevoel dat er iets ergs gaat gebeuren. Toch, zeg je ze wel? Je bent echt ongenietbaar vanavond. Hij had al een eeuwigheid hier kunnen zijn, Ralph. Het dat dan zo lang om die het weer op gang te krijgen. Dat hangt er vanaf. kom nou, wind je niet op. Zitten we hier niet fijn, jij en ik? Jessie had gelijk. We hadden bij Roy moeten blijven toen de wagen stuk ging. Het was niet aardig van ons dat we hem alleen in de sores lieten zitten. Nu nog mooier. Jij wou immers niet. Je zei toch dat je niet langs de kant van de weg wou blijven staan? Het was daar zo donker en zo eenzaam. Jij was gewoon als de dood voor die vervloekte maniak. Nee, niet meer over praten Rob. Ach, je ziet spooken, meisje. Die kerel heeft inderdaad al drie vrouwen te pakken gekregen. Verkracht en gewurgd. Vreselijk. Maar dacht je nou, dat hij iets zou ondernemen... als er twee binken als Roy en ik in de buurt zijn? Zo vent is natuurlijk krankzinnig, maar zo gek niet. En altijd laffe honden... Een bloeddorstig monster, ja. Boris Karloff. Oh, zwijg. Oh, oh, oh. Ik kan er s soms niet van slapen. Och, waarom arresteren ze hem toch niet? Onze staatspoyers hebben zo al hun handen meer dan vol. Dit is een vakantieoord. Het krioent hier van mensen. Elke verkeersovertreding moet toch gestraft worden? Iedereen op de bom. En maar speuren met argusogen of de lui zich wel netjes gedragen. Vrijende paardjes beloeren en zo. Bezoldigd van jurisme. Dat is veel belangrijker dan een moordzuchtige maniak onschadelijk maken. En veel gemakkelijker. Keep America clean. Ik hoop maar dat Jessie veilig in het hotel is aangekomen. Maak je geen zorgen over haar. Lieve hemel, misschien zit ze nu lekker te knuffelen met Roy in die oude plimmers van hem. Geloof je dat? Psst, je hebt het nog zelf gemerkt dat hij een boontje voor haar heeft. Dat wel, maar van haar kant. Precies. Zo zijn jullie meisjes nu eenmaal. Jij hebt toch ook niet dadelijk toegehapt, toen ik, Ach uh... Ah, oh, ja, hm? Willen we even dansen? Nu niet, Ralph. Prachtig. Oergezellig is het hier. Het is mijn schuld niet. Ik ben ongerust. ik ja, denk je nog altijd aan Jessie. We hadden er niet alleen mogen laten vertrekken. Haring of kuit, hè, meisje? We hebben het hier samen fijn, terwijl we op prooi wachten. Of we gaan samen direct naar hem toe. Maar ik waarschuw je, als hij en Jesse in die plimmer zitten te vrijen, zullen we allebei een modderfiguur slaan. En dan, die man van de zwarte breek. Nu dat weer. Nou, vond jij dat ook niet verdacht? Oh. Eerst wil hij ons onderweg oppikken. En als we hier binnenvallen, zit hij daar aan de baar. Mm -hmm. En ja, maar Stom toeval. Dan gaat Jesse weg. En even later gaat hij ook weg. Net alsof hij erachter na gegaan is. Begin van paranoia, Zeg. Jij moet eens naar een psychiater. Zou die vent echt... De maniak kunnen zijn? <lacht> Geen idee. Zo'n moordenaar ziet er over het algemeen heel gewoon uit. Keurig zelfs. Zoals jij die vent zelf vond. Maar als je nou elke knul die je s'avonds langs de weg een lift wil geven... daarvan gaat verdenken, dan... Oh, oh, meestal hebben ze iets heel anders op het oog. <lacht> Kom nou niet zo vuil. Hm? Dat doet iets zo beroerd, hè? Laat ons liever wat dansen, ja? Nee, niet vanavond, Ralph. Och, ik wou maar dat er rooi kwam. Lieve God. Hm? En als hij er niet in slaagt die auto te fixen, dan moeten we helemaal te voet terug naar huis. Zal ik even de politie opbellen en zeggen dat ze Sito een paar flinke lijfwachten moeten sturen? Ach, je bent heus niet graag. Ja, maar hang dan op met die flauwekullen. Drink liever nog een Americano, ja? Oké. Hé, Barman. Ja, meneer. Nou, maar eens vol tanken. Hetzelfde, meneer. Ja, hetzelfde. Dat zal je wat opkikken, hè? Alsjeblieft. Over. Dank je. Uh, die man met die zwarte snor die bij u aan de bar zat, kent u hem? Oh, die. Nee, mevrouw. We hebben hem hier wel eens een paar keren gezien. Altijd alleen, geloof ik. Vakantiegast, natuurlijk. Is er soms nee, iets? Nee, nee, helemaal niet. Ech, de lui zijn de jongste dagen een beetje. Wat bedoelt u? Nou... Het wordt hier wel een belabberde boel, vooral s'avonds. Allemaal door die engert. Die maniak? Precies, meneer. Het is wel de hoogste tijd dat ze hem pakken. De mensen worden bang. Ze vertellen de gekste dingen. Als dat zo doorgaat... Dan kan ik beter de tent sluiten zodra het donker wordt. Het is beroerd. Ja, massapsychose. Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Blijft u nog lang? We wachten op een vriend. Staat met motorpech langs de weg en probeert hem zelf te fixen. Komt ons dan ophalen. Snap ik. Nee. Dan zal ik alvast maar een paar lampjes doven. Kwestie van bezuinigen. Ja, ga je gang hoor. Maak het maar lekker donker, zeg ik maar. Ja, ja, dat kan nog wel eens gezellig zijn, hè? Een auto, Ralf. Ik geloof dat er een auto stond. Nog oh, niets gehoord. Misschien is het rooi. Ja, precies wel. Hé, hey, Roy, deze kant op. Oh, Goddank. En heel huids. Ah, hier zitten jullie. Bijna in het donker. Hm? Geef mijn een zoen, schat. Zeg eens jij. Hey, pas op voor mijn jurkje handen. Wat, uh, wat is er met mijn handen? Hé, hey, ze zijn niet eens vuil, zie ik. Nee. ik stiek van de dorst. Een groot glas bier, man. Dagelijk, meneer. Is de wagen weer in orde? Ja, verstopt een benzineleiding. Het heeft wel lang geduurd. Jezus, het is al na middernacht. Tja, pech gehad. Ik heb praktisch de hele rotzooi moeten losgooien. Maar nu loopt die weer fijn. Nu, bier, meneer. Oh, graag, dankjewel. Hmm. Ah, ah, Doet dat even deugd, zeg? U had wel dorst, meneer. Ontzettend. Papa. Geef me er nog één, man. Nou. Dadelijk, meneer. Bek af ben ik. Jongens, jongens, ik dacht nooit dat ik het klaar zou spelen. Heb je Jessie gezien? Jessie? Waar is ze? Is ze weg? Dat zie je toch. Nou, ik, nee, ik dacht dat ze... Ja, maar ze is weggegaan, Roy. Al meer dan een uur geleden. Ah? Ze zei dat ze naar het hotel ging. Te voet? Ja, ze wou haar moeder gaan helpen bij het pakken van de koffers. Ze. Oh. We hebben geprobeerd haar hier te houden, maar niks hoor. Zeg eens Roy, heb jij haar dan niet gezien? Ik? Nee. Hoe kan dat nou? Jij stond toch langs de weg? Ja, natuurlijk stond ik langs de weg. Hè? E en je hebt haar niet zien voorbijkomen? Nee. Dat is toch niet mogelijk? Als ze naar haar hotel teruggekeerd is, moet ze langs jou voorbijgekomen zijn. Maar ik heb haar niet gezien. Dan is ze niet naar haar hotel gegaan, dat is nogal wie dus. ja. ja, maar waar is ze dan wel naartoe gegaan? Ja, weet ik veel. het gaat ons geen donder aan. Wat denk jij, Roy? Ik? Hm? Nou, uh, geen idee. Nou, gang bier voor, meneer. Ah, dank je wel, dank je. Mm. Ik vind het beroerd. Wat is er dan met Jessie gebeurd? Misschien is ze gewoon met die lul van de Zwarte buik meegegaan. Wat? Ach, dat zou Jessie nooit doen. Zeg je Zwarte buik, ik snap er geen bal van. Oh, hè? vergeet het maar, Roy. Au. Ik zeg het niet graag, maar ik durf er een liefding ding om verwetten dat ze stieken met een vent op uitgetrokken is. Ja, ja, ja, stille watertjes. Zo, ja. Uh, uh. Jij staat bol van de geestigheid vanavond, Rob. Spreek me niet op. Chessie is in gevaar, begrijpen jullie dat S dan niet? Stel je niet zo aan. Ik wist dat er iets zou gebeuren. Ik heb het de hele avond al geweten. Ik had zo'n akelig voorgevoel. Hè? Ja, maar, maar doe dan toch iets? Jij bent overstuur wel. Geloof me er is niks aan de ham. En morgen lach je zelf over al je kapzones. Wat jij, Roy? Ik, uh, nou, uh, ik, ik weet het niet. Maar ja, natuurlijk heb je gelijk, Ralf. Er is niks aan de hand. Ah, daar ben je, Soch. Het is al over negen. Morgen, Bright. Heerlijk weertje buiten. Niks bijzonders. Oh, gewone routine. Verdomme. Wat scheelt er? Niks. Helemaal niks. Alleen dat ik me soms het Lazarus ergers. Hm. Waarom? Als ik nog jonger was, trok ik dit uniform uit. Wat scheelt er aan ons uniform? Jij hebt zeker de krant nog niet gelezen vanochtend? Nee. Het is weer wat moois. Ze gaan weer tekeer tegen ons, omdat we die dolle hond... die misselijke vrouwenmoordenaar nog altijd niet gepakt hebben. Allemaal bunk. Lees ja. ik nooit. Maar het is slecht voor ons image. En in Times stond er weer wat over John Alessio. Oh ja? Mr. San Diego. Uh -huh. Prison can be fun. Ah, die vervloekte pershaaien. Oh, interesseert mij geen barst. Ze zullen wel een toontje lager zingen als we die smeerlap achter de tralies hebben. Ja, ja. Maar ondertussen loopt je nog altijd rond. Ja. En we hebben niet eens een ernstig spoor. Kop op, zaats. Het is een lekker weertje buiten. Dat zei je zelf. <laughs> en... eh. Uh... Hm. Mijn Rose verwacht een baby. Hé, hey, een baby. Nou, ja. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dank je, Sarge. Ah, wat nu weer? Ah, morgen, mevrouwtje. Wat kunnen we voor u doen? Bent u Sajan plan? Ja, en uh, dit is mijn assistent Trooper Bright. Morgen, mevrouw. Mevrouw... Uh, Davies. Ach, meneer, ik ben zo vreselijk ongerust. Ah, kalm, mevrouwtje, kalm. Gaat u even zitten. Mooi zo. En vertelt ons nu eens wat er aan de hand is. Deur toe, uh, Jesse, mijn. zo. Jessie, meneer. Mijn dochter. Ze is verdwenen. Verdwenen, zegt ze? Ja. Godverdomme. Beheers u, mevrouw. Is hemels naam beheers u? Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ze ging gisteravond... Per auto met een paar bevriende jongelui. de hele nacht heb ik op haar gewacht. Ze is niet teruggekomen. Ze is verdwenen. God, ik ben zo ongerust. Ah, misschien is ze gewoon wat langer uitgebleven. Je weet toch hoe dat soms gaat. En de jongelui vandaag de Hoe dag, oud is he? uw dochter, mevrouw? Jessie, negentien. Juist, negentien? Wel nu op die leeftijd, mevrouw. Nee, Dan nee, ik... meneer. Mijn Jessie niet. Mijn Jessie is een ernstig meisje, dat zou ze nooit doen. Ik, ik voel, ik, ik voel dat er, dat er haar iets ergs overkomen is. Ik voel het. ze... Oh, Help me toch, meneer. Mijn Jessie. Mijn arme Jessie. Kom nu, mevrouw Davies. U hoeft heus niet zo ongerust te zijn. Ten slotte is uw dochter al negentien en ze kan toch... Well, u begrijpt het niet, officer. Mijn Jessie is een ernstig meisje. Nooit. Nooit zal ze de hele nacht uitblijven. Er moet iets gebeurd zijn. Iets ernstigs. Ik bedoel iets ergs. Ik voel het. Ja, u bent natuurlijk wat overstuur, mevrouw. En vooral nu. U bedoelt die loslopende maniak? Ja, maar u moet nu niet direct mevrouw gaan denken dat... Mevrouw Davies, vertelt u ons liever wat u weet. De feiten. Om hoe laat is uw dochter gisteravond weggegaan? En uh, hoe heette die jonge lui met wie ze per auto vertrokken is? Het was zowat half elf. Isabel kwam Jesse halen. Isabel? Isabel Falkerty. Isabel Falkerty? Ja, een vriendinnetje van Jesse. Ze maakten hier kennis met elkaar. Ongeveer even oud als Jesse. Isabel logeert net als wij in het Golden West Hotel. Ook met vakantie hier? Ja, een lief kind, erg vrolijk en zo. En de andere? Die ken ik amper, officer. Twee jongens, Ralph Summers en Roy Mestoe. De vakantiegasten? Nee, dat zou jij als politieman toch beter moeten weten, Bright. Roy Mestoe is een jongen van hier. Ik ken zijn ouders. Verder, mevrouw Davies. Verder weet ik niets ze zouden een paar uurtjes gaan dansen en dan weer samen terug naar huis komen. ik heb onze koffers gepakt. we moesten vandaag naar huis, naar New York. de hele nacht heb ik opgezeten. die kon niet slapen. het werd drie uur, vier uur, vijf. dat was al lang weer klaar, maar Jessie kwam niet opdagen. En ik was ziek van angst, van onrust. en uh, Isabel wel ik heb gewacht tot zeven uur vanochtend. Toen hield ik het niet meer uit. Ik rende naar haar kamer. Ik klopte aan. Ze sliep nog. Maar ik bleef kloppen. Oh, bent u het, mevrouw Davis? Waar is Jessie? Oh, Jessie? Jessie, zegt u? Waar is mijn dochter? Is Jessie nog niet terug? Nee. Wat is er in Zemelsnaam gebeurd, Isabel? Ach, mevrouw Davies. Maar komt u toch even binnen? Waar is Jessie, Isabel? M maar komt u toch binnen? Kom. Gaat u zitten, mevrouw Davies. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Al, al die rommel. Ik... ik lag nog in bed. Hoe laat is het nu? Zeven. Wanneer zijn jullie thuisgekomen? Nou, iets na middernacht. Eh, Omstreeks één uur. Ik ben onmiddellijk gaan slapen. Maar kom, ga toch even zitten. Nee, je verbergt me toch niets? Wat is er met Jessie gebeurd? Ja, maar ik weet het niet. Ik, ik begrijp er zelf niets van. Ik moet naar de politie. De politie? Maar mevrouw Davis. Jij verbergt me iets, Isabel. Nee, dat is niet waar. Ik, ik dacht dat Jessie al lang... Ze is verdwenen. Wat? Ze is verdwenen. Jessie is verdwenen. Ga mee naar de politie, Isabel. Maar mevrouw Davies, ik, ik ben nog niet eens aangekleed en, en, en ik weet helemaal niets. Jij bent toch met haar weggegaan, samen met die jongens. Met Ralph en Roy, ja, dat is juist. En wat hebben jullie toen gedaan? Ik zal u alles vertellen, alles wat ik weet. Maar god, ik begrijp nog altijd niet. Maar, maar spreek dan toch. Spreek dan toch. We zijn samen weggereden, met z'n vieren, in de auto van Roy. En we zouden naar Hetlisten. Steffen... Uh, we zouden daar iets gaan gebruiken. En toen? Ja, onderweg hadden we motorpech. De oude wagen van Roy raakte defect. En? Ach, het zal toen zo wat een uur of elf geweest zijn, denk ik. We stonden langs Smokin Road. Op een goede mijl van het Ja? Ja, daar stonden we dan. Het viel allemaal tegen. Ik, ik voelde me niet zo op mijn gemak. Het was daar zo griezelig donker en, en zo eenzaam. En, en ik dacht dan... Aan, aan... aan, die rondzwervende maniak? Ja, ja. En daarom besloten we tot aan Headless Steven te lopen. Wie? Jessie, ik en Ralph. Roy bleef alleen achter om zijn wagen te fixen. En? Ja, niets. In Headless Steven hebben we samen op Roy gewacht. Met Jessie? Ja. We zaten daar een hele tijd en... God, het duurde en het duurde en... Op zeker ogenblik is Jessie weggegaan. Weggegaan, zeg je? ja. Ze wou terug naar het hotel. Dat zei ze toch. Alleen? Te voet? Ik heb het haar nog afgeraden, mevrouw Davies. Ik, ik begreep het echt niet. Maar waarom, Isabel? Was er homeles? Maar helemaal niet. Ze wou u komen helpen, zei ze, bij het pakken van de koffers. Maar ons avondje uit was toch naar de bliksem, zei ze. Naar de bliksem? Zei Jessie dat? Naar de maan. En jullie hebben haar alleen laten vertrekken. Ik zei het u al, mevrouw Davies. Ik heb alles gedaan wat ik kon om haar tegen te houden. Maar ze wou niet luisteren. Ze nam afscheid van ons en ze ging weg. Helemaal alleen. Te voet. Langs die donkere, eenzame weg. Jawel. Maar dat is toch krankzinnig. Ja, dat zei ik haar ook, maar ze wou weggaan. We konden haar toch niet met geweld. Oh. En verder weet jij dus niks. Nee. Of wel? Nee, mevrouw Davis. Waarom haar je? Ik ben ineens zo bang. Waarom? Spreek dan toch. Maar spreek dan toch, je maakt me nog gek. Er is iets wat ik niet begrijp. Wat? Jessie zei ons dat ze direct naar het hotel zou terugkeren. En spreek dan toch, een Isabel! Roy, Roy heeft haar niet zien voorbijkomen. Dat is die jongen die langs de weg stond met zijn defecte auto. Ja. Als Jessie onmiddellijk naar het hotel teruggekeerd was, dan zou Roy haar toch moeten gezien hebben. Maar Roy heeft haar niet gezien. Dus ze is niet naar het hotel teruggegaan. Dus is er iets gebeurd. Lieve God, misschien heeft die jak toch? Nee, nee, nee, alsjeblieft, praat niet over hem. Oh. Kom, kom, kom, stil, stil, stil. Is nou maar stil. Ik moet naar de politie, misschien is het nog niet te laat. Maar Jesse, Jesse, Jesse. Jesse! Jesse!